10 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Bij gevechten tussen Sjaïtische en Soenitische moslims... in de jemenitische stad Damai... is een Amsterdammer van Marokkaanse afkomst om het leven gekomen. Dat hebben bronnen aan de NOS bevestigd. De omgekomen Nederlander, Ibrahim el bay zou naar Jemen zijn gereisd om te studeren... aan een salafistische theologische school. De school is in de jaren tachtig opgericht... en trekt veel buitenlandse studenten aan. Hoe el bay om het leven is gekomen, is niet duidelijk. Het ministerie van, Buitenland, van Buitenlandse Zaken zegt... dat het niet op de hoogte is van het dood van een Nederlander in Damai. In de Nasser-moskee in Amsterdam is door vrienden en bekenden... een bijeenkomst gehouden voor de omgekomen Nederlander. De IVD waarschuwt al enkele jaren voor de aantrekkingskracht van Jemen... op jonge radicale moslims uit het westen. In Oordal, in het zuidwesten van Noorwegen, heeft een man een lijnbus gekaapt... en de twee passagiers en de buschauffeur doodgestoken met een mes... De ongeveer 50-jarige man is aangehouden. Hij raakte zelf ook gewond. Of dat bij de aanhouding is gebeurd of al eerder is onduidelijk. Brandweermensen die waren opgeroepen omdat gedacht werd aan een ongeluk, wisten de man te overmeesteren. De slachtoffers zijn een vrouw en twee mannen, melden Noorse media. Volgens de politie is de verdachte niet van Noorse afkomst. Een F-16-gevechtsvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht heeft met zijn boordkanon de controletoren van het militaire oefengebied De Vliehors op Vlieland beschoten en beschadigd. In de geel-zwarte toren raakte niemand gewond. De vlieger vuurde op een gronddoel op het strand... maar raakte per ongeluk de toren. De straaljager was afkomstig van de vliegbasis Volkel in Brabant. De luchtmacht stelt een onderzoek in. De vlieghorst op het westelijk deel van Friesland is het enige oefengebied in Nederland... waar vliegers van de luchtmacht en NAVO-partners mogen oefenen... met munitie en explosieve ladingen. Het weer. Morgenochtend even zon... maar vanuit Zeeland gaat het opnieuw regenen...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 Peugeot heeft zo'n goede deal, daar zou je kozijnen-specialist voor worden. Want de Peugeot-partner en expert zijn nu verkrijgbaar als Naftec Edition. Plus een financial history van 0%. Ook zin om te ondernemen? Kijk snel op Peugeot.nl. Langs de lijn met Jeroen Stomhorst. Goedenavond, een uh, waar foutenfestijn in de Eredivisie afgelopen weekend. Niet alleen de spelers, maar ook de scheidsrechters gingen regelmatig de mist in. Geen twijfel over mogelijk dat dit rood is, hij komt er met twee benen in. Ja, Fink begaat hier een grote fout, de scheidsrechter die had rood moeten geven aan Rikik in plaats van geel. Maar de wijze waarop Rikik hier werkelijk in komt vliegen met uh, twee benen, dat lijkt werkelijk helemaal nergens op. Zo dus direct een gesprek met oud-topscheidsrechter Mario van den Ende. De Nederlandse Ski-bond gaat met de grootste delegatie ooit naar de winter de speler van Sochi. Tenminste acht sporters gaan de Olympische sneeuw in waarvan vier snowboarders. Een uitgerekend gouden medaillewinnares is Nicolien Sauerbreij nog met een blessure. Een verschoven wervel waarbij een tussenwervelschijf is beschadigd en de bandjes die naast de wervel kolom zitten uh, opgerekt zijn. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met de verstuikte enkel. Het was gruwelijk. Zo direct een reportage. En waterpoloster Ilse van der Meijden zet per direct een punt achter haar loopbaan. De doelvrouw speelde een zeer belangrijke rol bij het winnen van de gouden medaille op de Olympische Spelen van Peking. Robin van Galen, de coach van de Gouden Waterpolo ploeg... vindt het een groot verlies voor de sport dat Iels van der Meijden ermee ophoudt. Voor mij is Iels van der Meijden een held. Ja, die in die finale, dat zal niemand ontgaan zijn. Dat ze de laatste vier seconden twee cruciale ballen pakken uit de kruising... waardoor we olympisch kampioen worden. Wie weet dat niet meer. Zometeen meer Robin van Galen. En we praten met de huidige assistent-bondscoach van de Nederlandse waterpolo-vrouwen. Tot elf uur in langs de lijn. En we blijven even bij de... Koninklijke Nederlandse zwembond, want het ziet er naar uit dat Joop Alberda bij die zwembond de opvolger wordt van technisch directeur Jacco Verharen. Alberda sprak vandaag voor het eerst met directeur Jan Kossen en bestuurslid Hans van Goor. Zo maakte de zwembond via een persbericht bekend. De bond wil eind deze week een beslissing nemen. Als beide partijen tot een akkoord komen, gaat Alberda op ad interim basis aan de slag. Tot en met het EK-langebaan in Berlijn. En dat is in augustus volgend jaar. Ja, veel commotie over de rol van scheidsrechters afgelopen weekend in de Eredivisie. Een uh, zware overtreding van Karim Rekiek bij PSV Peck Zwolle... werd niet met rood bestraft door Pieter Vink. En bij Utrecht-Herenveen ging er nog veel meer mis. Scheidsrechter Jochem Kamphuis gaf twee keer een zekere penalty niet... en zag buitenspel bij een doelpunt van Utrecht over het hoofd. Tot grote frustratie van de Heerenveen-coach Marco van Basten. Uh, nou ja, toen ben ik uh, het veld ingelopen mm. En uh, dat mag niet, maar ik vind dat de scheidsrechter... Uh, te ver gaat in het maken van fouten... dan mag ik, uh, sta ik mezelf toe om dat ook uh, op die manier te laten blijken. En uh, dan heeft hij het recht aan zijn zijde om mij naar de tribune te sturen. Nou ja, en dan uh, kan ik daar alleen maar uh, ja, neerbuigend naar kijken hoe, daar, hoe, hij, dat, uh, hoe hij dat doet. Ja, boosheid van Marco van Basten is hem op een schorsing komen te staan. De eerste volgende wedstrijd van RKC zit hij tegen RKC, van Heerenveen natuurlijk. Dan zit hij niet op de bank bij de Friese. Aal Topscheid zegt er, Mario van der Ende is hier vanavond in de studio. Goedenavond, Mario. Goedenavond. Welkom. Eer, eerst even iets anders wat, wat gisteren over de redactie ging bij ons. Marco van Basten stuurt niet naar de tribune, zeiden wij allemaal als voetbalfans. Nee, want ik had eerst het idee dat hij de scheidsrechter een beetje probeerde wakker te schudden en dat ja. zijn leider te verlossen. Nou, meer zo'n icoon van de Nederlandse sport. Ja, maar goed, oké, okay. als hij te ver gaat, kijk. Ja. Het, uh, ik, ik vind het alleen niet handig, uh, wat hij net ook zei, van uh, de scheidsrechter is slecht, dus dan, uh, wat, ja, hij, is, uh, hij faalt. Ja. Dus dan doe ik wel eventjes op eigen, op eigen titel en uh, probeer ik het wel even goed te, het goed te krijgen. En dat vond ik een beetje jammer. Kijk, het is, het is natuurlijk een icoon in de sport en ik, uh, ik blijf ook zeggen dat, uh, ja, dat het misschien ook wel iets anders opgelost uh, had kunnen worden. Door gewoon te zeggen: joh, luister. Eh, ook eh, weet ja. het, op de tribune. Als je nog één keer. Nu ga je zitten op de tribune. Maar goed, zo'n zo scheidsrechter krijgt natuurlijk gedonder. als hij van Basten niet met Rood van het Veld stuurt. Want ja, dit mag niet. Nou ja, dat, dat weet je de coach. Dat, je is, mag de dat is natuurlijk ook een probleem. waar, eh, waar de scheidsrechterij tegenwoordig eh, ja, mee samenhangt. Dat alles volgens regels ja. is en volgens eh, ja, ordeproblemen. Ja, en zo opgelost moet worden. Ja ik, nou ja, ik hou er niet zo van. Ik, eh, ik heb altijd gedacht dat ik het op een andere manier. Eh, wil op kon lossen. Ja, de schrijzeggelijke dwalingen afgelopen weekend. Dit was er dus eentje van, vind jij of, of toch niet? Want hij heeft in de kern gelijk. Hè? Dus hij hij heeft, in de, heeft in de kern gelijk. Hij uh, ja, heeft ook eigenlijk geen andere mogelijkheid. Volgens mij heeft deze jongen... Die, die toch vrij emotieloos over het veld loopt... ook waarschijnlijk nooit over een andere, <laughs> andere <laughs> nee. oplossing nagedacht. Ja, en dit was gewoon... Een, uh, ja, deze jongen die floot die, die bij, uh, bij Utrecht, Herenveen. Ja, dat was een aaneenschakeling van fouten, was het? Ja, ongelooflijk. Uh, dat en dan, dan word je natuurlijk als trainer... Ja. Maar het kan natuurlijk wel schrik worden. Um, die, die schrijf zegt, hè, jij zegt. Uh, loopt met, hoe zei dat? Loopt emotieloos over het veld. Ja, Kamphuis dat, hebben we uh, het over. Jochem Kamphuis, die wedstrijd. Ja, heel duidelijk. De de, de, de zit, uh, en dat zie je toch een beetje met de nieuwe lichting ook. De, ja, het zijn vaak. Uh, het lijkt een beetje of dat ze allemaal geprogrammeerd zijn. Ja. En, uh, ja, en weinig emotie tonen. Weinig emotie tonen voor bepaalde situaties. Ook in deze situatie met Marco van Basten. Ja, dat zeg ik met een beetje andere persoonlijkheid had je dit denk ik op kunnen lossen. En dan moet je maar eens een keer, ja, de, de, de straf die ze dan misschien in Zeist voor je in petto hebben, moet je dan maar eens een keer accepteren. En zeggen, joh, luister, we moeten toch eens een keer het overal andere boeg gaan gooien. Ja, aan de andere kant, deze Jochem Kamphuis is pas 27 jaar, krijgt dan meteen de halve, wereld, de halve Nederlandse voetbalwereld over zich heen. Ja, ja, er worden fouten gemaakt soms. Ja, maar goed. Het, het, het, of had ook... hij hier, ja, hier nog niet moeten staan? Nee, dat, dat denk ik ook. Kijk, het, uh, het is niet de eerste keer dat hij in de fout gaat. Kijk, dat, dat wat ik net al zei, dat, er lopen er op het ogenblik een aantal in die gewoon uh, dit ja. niveau niet aankunnen. En dan denk ik de mensen die, uh, ja, die hun aanstellen, die gaan natuurlijk ook in de fout. Want ja, die lakken toch ook een beetje de, de belangen van de clubs en van trainers en van spelers uh, aan hun laars. Ja, maar... Uh, en, ja. en je zit op het hoogste niveau. Kijk, als, uh, als een jonge verdediger van, uh, van Ajax tegen Celtic, uh, die denk wel in de fout gaat met een penalty. Die is wel 19. Ja, ja die krijgt ook... De, en dat is nou eenmaal inherent. Uh, als je in de, top, uh, in de top bezig bent. En ja, als je in de top uh, moet acteren, dan moet je er ook kunnen staan. En dat geldt ook voor scheidsrechters? Ja, uiteraard geldt het over scheidsrechters. Want ja, die bepalen op het ogenblik bijna, bijna de ranglijst van de Eredivisie. Maar is het niet zo dat uh, omdat we alles natuurlijk zo, zo goed mogelijk geregeld willen hebben... Uh, er mogen geen fouten worden gemaakt, dus worden er veel regels gemaakt... Ja, en dus worden die scheidsrechters daarop afgerekend door de KNVB in dit geval? Ga je het dan zo'n jongen aanrekenen uh, dat hij uh, het zou oplossen als hij het oplost met van Basten? Nee, nee, dat kan je niet. Nee. Want, want dat zijn helemaal de regels. Nee, en, en je ziet en ook dat van Basten, als jij la, vroeger, toen jij al het een en ander had gefloten... die kon het misschien meer maken. Ja, maar goed, maar ik deed het in het begin ook wel, hoor. Dat ik zei gewoon van, uh, weet je ongeveer waar je moet staan. En ik weet ook dat, het, uh, ja. dat bijvoorbeeld een Frits Korbach of een Leo Benakker ook nog wel eens probeerde met uh, ja, een, paar meters, een paar meters te smokkelen in, dat, uh, in het vreemde gebied waar ze, waar ze in moeten staan in hun territorium. Ja, ja maar dat kon je dan met een kwingslag ook oplossen. Of, uh, ja, en, maar goed, uh, wat ik ook zei. Kijk, Van Basten heeft het ook expres gedaan, zei hij. Ja. En ja, dat geeft dan toch aan dat hij dan ook toch een beetje op aan het vlak zit. Dat weet je ook natuurlijk waar je aan begint. Uh, <coughs> Pardon, ik zit even een kikker in mijn keel. Um, die is er hopelijk uit nu. Um, even naar die andere wedstrijd. Pieter Vink, ervaren scheidsrechter. Hij maakte een twee gestekte benen vooruit van Rekiek. Hij stond er volgens mij met zijn neus bovenop. En hij gaf slechts geel. Ja, onbegrijpelijk voor mij. Uh, kijk, hij staat op een afstand van drie meter. En dan denk ik, waarom geef je dan geel? dan heb je het toch helemaal verkeerd ingeschat. Uh, want uh, kijk, als je geel geeft... dan heb je in ieder geval de overtreding gezien en waargenomen. Ja. Alleen heb je het dan uh, totaal verkeerd geïnterpreteerd. En ja, dat mag een, een ervaren scheidsrechter... die zelfs een EK op zijn cv heeft staan... Uh, volgens mij niet gebeuren. Nee, uh, Vink en Kamphuis hebben beide hun to fouten toegegeven. Ja, maar dat vind ik ook eigenlijk wel makkelijk. Hè. Je gaat staan, een soort mea culpa... en ja. uh, we gaan weer lekker door. Ik hoorde zelfs Kamphuis zeggen... Uh, ja, ik slaap vanavond best wel goed... Ja, als ik zo'n wedstrijd gefloten had, dan, uh, dan had ik gezegd... joh zal ik, zal ik een maandje mezelf terugtrekken. Want, dat, uh, <laughs> ja, want dit, dit hoort niet op een eredivisie wel thuis. Nee, maar goed, uh, te toegeven. Uh, dat is toch het minste wat je kan doen? Ja, wel, maar het uh, is tegenwoordig ook een soort modeverschijnsel. Hè? Ja? Een soort modeverschijnsel van we gaan even staan, mea culpa. En uh, nou ja, goed... Uh, en dan gaan we gaan weer lekker verder. Ja, en zo werkt het natuurlijk in de topsport niet. Jij kijkt altijd heel goed naar al die en Je twittert daar ook over. Ook als het gaat om het buitenland. Is het probleem hier groter wat betreft de schijzegders... in vergelijking met, de bui met het buitenland? Uh, nou ja, kijk, in Engeland... Daar, daar wordt ook vaak naar gewezen van... daar gaat alles veel soepeler. Ja, ik heb daar afgelopen weekend ook weer verschrikkelijke overtredingen gezien... die, die absoluut de daglicht niet konden zien. Die allemaal in de... Ja, in de trant van, van Rekies, van, van Psv zaten. Mm -hmm. Ja, en daar wordt ook vaak eh, ja. met de mantel de liefde... wordt zijn overtreding bedekt. Dat kan ook niet. Ik, eh, ja, ik zie toch een aantal topscheidzetten. En wat mij dus eh, nog steeds verbaast is dat... Eh, als je dus praat over topcompetities... dat bijvoorbeeld de topscheidzetten in Europa... Eh, niet een, een soort uitwisselingsprogramma hebben... Waar, waardoor ze en in andere culturen ja. Ja, kunnen acteren... en waar ze waarschijnlijk ook nog beter worden. Dat Björn Kuipers eh, fluit de wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona... Ja, bijvoorbeeld... Als dat, als maar dat, dat is zo, wel een topper, hè? Daar ben ik denk ik wel uh, nou ja, mee eens. Björn Kuipers, kijk, de aanstelling die hij volgende week... of ja. deze week ook weer krijgt dus, uh, tussen Arsenal en, Arsenal en Dortmund. Het is natuurlijk een fantastisch affiche. Ja, goed, en die heeft uh, zich de laatste jaren uh, prima ontwikkeld. En ik, maar ook uh, wel erg in de, in de slipstream van, uh, van de heren... volgens de regels is alles fluiten. En ja, daar kun je ook een heel eind mee komen. En, ja, maar hij zag toch dingen, hè? Nee, nee, maar goed, ik zeg ook, hij heeft zich uitstekend ontwikkeld. En, ik, uh, en als je zo'n uh, affiche mag fluiten... Zoals, zoals Dortmund tegen, tegen Arsenal, ja, dan, dan sta je er goed op. Ja, moet er voor hem wellicht een rol uh, worden weggelegd in, in de nabije toekomst... In, als het gaat om het opleiden van scheidsrechters Ja, dat vind, altijd, dat vind ik altijd heel moeilijk. Omdat, uh, kijk, laat hij eerst lekker zelfs zijn wedstrijden proberen... altijd tot een goed einde te, te brengen. Kijk, als je, ik, ik heb van de week toevallig, dat uh, niet toevallig... maar uh, ook az uh, daarna gezien. en uh, ja, Daar zitten toch wel een aantal dingen in dat ik denk van... Ja, dat had toch even anders gekund. En misschien wel even beter gekund. En ik denk dat je als, als topschijzer dat je altijd moet blijven streven... naar, naar het ultieme en gewoon uh, proberen een ja. tien te scoren. Uh, voor we afsluiten, no, no, nog één voorval aan je voorleggen. Goad Eagles tegen Herakles uh, werd gestaakt. Wat vond jij van die hele situatie? Ja, ik, ik, ik uh, laat ik zo zeggen dat het uh, wedstrijd gestaakt is... dat vind ik volkomen terecht. Ja. Ik vraag me alleen af uh, als je, je er al aan moet beginnen. Want uh, ja, ik zag uh, in het begin al toen de spelers uh, bij de warming up een aantal acties maken. En ja, dat, dat, uh, ik hoorde gisteren Tom wat zeggen, de, de dolvenarium van Deventer. <laughs> ja, het, het was net alsof er een tsunami uh, ja. <laughs> overheen rolde. moet nou, je gewoon ja, je verlies pakken en gewoon niet beginnen. Nee, ik, ja, maar goed. Oké, okay, okay, deze wedstrijd is al ongetwijfeld overgespeeld worden. En ik denk dat dit de juiste beslissing is geweest. Oké, okay. dankjewel. Mario van Ende. Graag gedaan. Om is maar Joe Jackson, stepping out. Deze week strijden de beste tennissers van dit jaar om de officieuze wereldtitel. Acht spelers strijden in twee pools. Om die titel, de ATP World Tour Finals. Stadion Stas Wawrinka is het toernooi goed begonnen. Hij won in drie sets van Thomas Berdig. En op dit moment staan Juan Martin Del Potro en Richard Gasquet op de baan. Mark Brasser volgt het toernooi deze week. Deze wedstrijd is nog op bezig hè, tussen Del Potro en Gasquet. Ja, eerste set uh, juist gewonnen door Gasquet. Toch wel, uh, wel verrassend. Ja, want Del Potro dat is toch een beetje de man van de laatste weken... die het wellicht is een keer uh, Djokovic... En Federer in die pool uh, het moeilijk kan maken. Ja, dat om meteen is, maar uh, in het ja, toernooi te duiken. Ja, dat is, dat is de zwaarste pool van de twee die erbij zit. Djokovic, Federer, Del Potro, Gasquet. Uh, daar ja, dacht ik toch dat het om de tweede plaats zou gaan. Achter Djokovic. Want die is volgens mij wel ongenaakbaar in deze pool. En misschien wel in het toernooi. Uh, Federer, Del Potro gaan dan voor plaats twee. Uh, Gasquet had ik daar. Uh, alhoewel die natuurlijk ook gewoon een goed seizoen gespeeld heeft. En ik bedoel, je hoort niet voor niks erbij. Alhoewel hij de massel heeft gehad dat uh, Andy Murray weggevallen is door rugblessure... rugoperatie. Hij was eigenlijk de nummer 9 van de wereld. Is een plaatsje opgeschoven. Mag meedoen. Maar goed, hij verrast Del Potro in de eerste set... in een tiebreak. En, uh, maar goed, wedstrijd nog niet gespeeld. Nee, nee. Um, van wie verwacht je nou heel veel... De, de, deze week? Nou ja, zeker, zijn dat de usual suspects? Ja, dat zijn wel de usual suspects. Zeker van, van Novak Djokovic. Die, die, die steekt er op dit moment voor mij wel bovenuit. Gisteren het toernooi gewonnen van Parijs. Ja. Na zijn verloren finale op de US Open tegen Nadal. Die geweldige wedstrijd heeft hij niet meer verloren. Hij heeft in Azië heeft hij een Masters toernooi gewonnen. Gisteren is dat Masters toernooi van Parijs. En ja, wat vooral opvalt. Kijk, hij speelde daar in de halve finale tegen Federen. Nou Daar komen we zo meteen nog over te praten. Want daar verwacht ik ook wel het een en ander van. Uh, staat hij een set achter en een breek achter in de tweede set? Draait hij de partij om? Djokovic wint hem. Dat heeft niet alleen te maken met zijn enorme vechtlust. Maar het zit mentaal in zijn hoofd. Zit dat nog steeds goed? Ook aan het einde van zo'n lang seizoen. Speelt hij de finale? Gisteren speelt hij tegen David Ferrer. 5-3 achter in de eerste set. Pakt vier games op een rij. Wint de eerste set. Tweede set, Idem Dito 5-3 achter in de set. Uh, en hij pakt ook de tweede set met 7-5. Ja, dan, dan moet je wel wat kunnen. Niet alleen fysiek moet je dan wat kunnen. Dan moet je mentaal ook wat kunnen. En, en dat kan hij op dit moment. Uh, in een ongelooflijk goede reeks is hij bezig. Is hij dan nou al de en nummer 1 is... van de wereld zometeen? Goed. Ja, dat kan. Dat, dat staat door zijn overwinning afgelopen week in, in, in Parijs. En door de vroege, of ja, de uitschakeling van, van Nadal daar in de halve finales. Inderdaad, is, is de strijd om de, de eindejaarspositie. De nummer 1 eindejaarspositie is nog altijd niet beslist en die kan Djokovic kan die weer heroveren op Rafael Nadal. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat dat ook zomaar zou kunnen gebeuren. Nadal ja, die, die, die staat iets anders in de tennis heb ik het idee sinds zijn blessure dan dat hij er anders in stond. Hij, hij kwam geniet... toch als een, als een, als een dolle terug? Hij kwam ja, ja, natuurlijk, van, hij kwam fantastisch, van, van, kwam fantastisch terug maar hij, is meer, hij geniet meer van het moment, hij geniet van het winnen van toernooien hij geniet van het spelen van grootse wedstrijden. En ik, ik zal nooit vergeten de lach die hij op zijn gezicht had nadat hij Roland Garros gewonnen had. Als ik, ik heb het een keer eerder gezegd. dat was een, een, een kind wat, een, wat zijn eerste fiets kreeg, zeg maar. Zo'n <lacht> ongelooflijke blijheid. Ik bedoel, je, je moet natuurlijk, kijk, vorig jaar was Nadal er niet bij tijdens dit toernooi. Had hij die blessure. Ik denk dat hij vorig jaar rond dit moment niet verwacht had dat hij misschien nu wel weer mee zou doen. Dat het, alles is voor hem nou niet een bonus, maar hij geniet ervan. En hij geniet van hele andere dingen in het tennis. Bij Djokovic ja. is er veel eerzuchtiger. Die heeft natuurlijk het hele jaar gespeeld en die wil voor het derde jaar op een rij het jaar afsluiten als de nummer één van de wereld. En dat zou misschien net wel eens het verschil kunnen zijn in, in die strijd. Ja, een strijd tussen dus Djokovic en Nadal, maar of, voor de ik, heb jou, ik heb je al ja. eer gesproken vandaag en toen zei jij, maar Federer ja, daar ja, verwacht dit ik is... ook veel van. Terwijl ja. die toch eigenlijk op zo'n retour is. Dat is misschien, nee, uh, mag nou ja, goed, misschien het niet is, zeggen maar. Het is We kunnen duidelijk zeggen dat het inderdaad niet het seizoen is nee. voor Roger Federer. Alleen wat je wel ziet is sinds er uh, overdekt getennist wordt. Sinds ze naar binnen zijn gegaan. Het indoor tennis. Ja, dat is licht Federer natuurlijk. Dat is hem op het lijf geschreven. Dan, daar, dan is hij misschien wel de beste van allemaal. Hij heeft uh, in Basel in eigen land. In Zwitserland twee weken geleden een, een, een toernooi gespeeld. Nou, hij haalde niet de finale. Florian van Del Potro net aan in 3-6-4. In de derde, veel wedstrijden gespeeld. Ritme opgedaan. Afgelopen week pakte hij Del Potro in de kwartfinale in Parijs. Speelde hij een magnifieke eerste set. Speelde hij daarna in de halve finale tegen Djokovic. Zoals gezegd, hele puiken eerste set van Roger Federer. Dus hij heeft de wedstrijden, nou, hij heeft het ritme heeft hij gekregen. Hij heeft veel wedstrijden gespeeld. Ja. En, en dat heeft hij nodig. En als hij tweede wordt in de pool achter Novak Djokovic... Wat ik, wat, wat ik denk wat gaat gebeuren... ja dan krijgt hij de nummer 1 uit de andere pool. Naar, en laat dat dan alsjeblieft Rafael Nadal zijn. <lacht> en laten we dan, hè, zolang het nog kan... eindelijk dan weer eens een en een ja. halve finale krijgen Nadal Veder. Want ja, dat valt bij op, uh, Mark. Je ziet die twee pools en, en dan heb je toch het idee van... ja, nou goed, pool A, dat wint uh, Nadal. Want Berdi, Ferrer en Wawrinka zijn er toch een stuk minder aansprekende namen... He, zo, zo voor het grote publiek in pool 2 in pool B moet ik zeggen ja daar gaat het dus tussen Djokovic Tel Potro verder en dan een klein beetje. Ja, ja. Voor je gevoel. Ja, nee, dat, dat, dat, dat klopt. Kijk, Hoe vind jij de heeft... verhoudingen in dat veld? Ja, het heeft te maken met de wereldranglijst, natuurlijk. Met indeling van de indeling van, van de pools. Nadal is de nummer 1 van de wereld. Ja, Ferrer is de nummer 3. Ik bedoel, kijk, je kan wel zeggen, Ferrer is niet zo'n grote naam. Maar op dit moment, wel, achter Djokovic, is Ferrer de nummer 3. Ja. He, het zijn gewoon, het is natuurlijk de top 8. Berdig is, geloof ik, de nummer 6 van de wereld. Del Potro staat daar nog tussen. En Federer de nummer 7. Het is, kijk, Nadal, wat natuurlijk wel pikant is dat Nadal weer bij Ferrer in de pool zit. Want die speelt de halve finale in Parijs vorige week tegen elkaar. Uh, het mooie daaraan is... Ik denk dat dat wel goed geweest is voor Nadal. Dat hij daar verloor uh -huh. van Ferrer. Het heeft hem wel even aan het denken gezet. En even die extra motivatie gegeven. Maar uh, om op Nadal eventjes te blijven... Ja, dit is niet Nadal zijn ondergrond. Indoor nee. hardcourt, dat is zijn minste ondergrond. Van alle ondergronden waarop getennist wordt, is dit de minste van Nadal. En dat, ja, hij heeft zich ook al van de weken vorige week beklaagd, dat hij zei van, waarom wordt dit eindejaarstoernooi altijd indoor hardcourt gespeeld? En dat geeft in feite al aan, van dat hij graag heeft, nou goed, waarom spelen we hem niet een keer op Graffel? Of waarom spelen we hem Naar niet Amerika. een keer op hardcourt in de, in de buitenlucht, zeg maar? Waar zijn spel en waar hij veel meer wapens en zijn wapens veel meer tot zijn recht komen. Dus hij is daar wel mee bezig. Hij voelt dus wel dat dit zijn minste ondergrond is. Maar ja, dan toch denk ik dat hij doorgaat in de pool. De pool ook gaat winnen. Ferrer, daar denk ik dan de nummer 2 gaat worden. Uh, Berdig zou nog kunnen, alhoewel ja, die verloren van Vrinka vandaag. Het is, het is ook een beetje een loterij. Hè. Het, het, het, het worden veel drie setters gespeeld. Het gaat vaak om 1 twee games. Een paar punten misschien in een wedstrijd. Ja, en dat maakt dit ja. toernooi zo mooi. De verschillen zijn ontzettend klein. Het is natuurlijk een heel poenerig toernooi. Er wordt ongelooflijk veel geld verdiend. Maar die spelers, uh, het, het gaat ze niet echt alleen maar om de poen hier. Hè. Het is nee, nee, echt nee, dat het nee, zeker wel een titel niet. die... Telt het, is, het is een titel die telt. Het is na de Grand Slam toernooien, is dit uh, individueel gezien, is dit het, het, het meest prestigieuze toernooi wat je kunt winnen. Uh, iedereen is er. Nou goed, Murray dan niet, maar de top 8 het beste van het beste is er. Kijk, voor je land kan je nog. Hè, dat heeft Berdy zo meteen. Djokovic heeft ja. dat. Krijgen we nog de finale van de Davis Cup, want het is natuurlijk nu nog niet helemaal gespeeld. Nee. Hè, dat komt er ook nog aan. Half, nog half november gespeeld. in Belgrado <laughs> Inderdaad, ja. nee. Maar hè, na, na de vier Grand Slam toernooien, is, is dit wel een ja. toernooi wat je gewonnen wil hebben. En vergis je niet, Nadal al heeft dit toernooi nog nooit gewonnen. Dat zit ook nog wel in zijn hoofd. Hij heeft alles gewonnen, maar dit toernooi nog niet. Dus dat, dat zal ook wel bij hem meespelen. We gaan het zien. De laatste stand van zaken is dat gewoon Martien de Borto... Grisha uh, Gasske heeft gebroken, zie ik zojuist. In de tweede set. Dus dat wordt waarschijnlijk, zoals je net al zei, ook al die setter. Mark, dankjewel. Mark Brasser. Over het tennis. We gaan verder met... Uh, uh, de sneeuw. Want de Nederlandse vereniging presenteerde vandaag in Zoetermeer zijn Olympische selectie. Die bestaat vooralsnog uit twee freestyle snowboarders, Dimitri Jong en Cheryl Maas, plus een snowboard Crossster, Crossster, cross ja, misschien is het wel een Ster, Bel Berghuis. Maar de bekendste naam is ongetwijfeld een vrouw die in 2010 in Vancouver geschiedenis schreef door goud te winnen, Nicolien Sauerbrei En laat die nu uitgerekend geplaagd worden door een Bij Een bijdrage van Edwin Cornelissen. De road to Sochi is begonnen, dames en heren, welkom. Vier Olympische atleten, vier Paralympiërs. De skivereniging staat er goed voor, een aantal maanden voor Sochi. Nooit eerder ging er zo'n grote delegatie sneeuwsporters namens Nederland naar de Olympische Spelen. Maar het boegbeeld is natuurlijk de vrouw die het eerste Olympische goud in de sneeuw pakte voor Nederland. Daar is goud voor Nederland! Nicolien Sauerbreij wint! Zij verdedigt haar titel in Sochi, maar het was wel verschrikken. Afgelopen week. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja, ik ben, ik ben zelf ook geschrokken. Alleen is dat dan nu alweer voor mijn gevoel zo lang geleden... dat ik eigenlijk alleen maar weer uh, mijn vizier op Sochi heb. En dat de trainingen die ik nu doe op 75% ongeveer liggen van, van mijn kunnen. Dat betekent wel dat ik een uh, behoorlijke stap terug heb moeten doen... in mijn opbouw uh, qua fysieke training. En mijn sneeuwtraining heb moeten afbreken. Dat doe je nooit vrijwillig, maar het gaat wel weer goed. Want, neem ons even mee terug, een verschoven tussenwervelschijf. Een verschoven wervel, waarbij een tussenwervelschijf is beschadigd... en de bandjes die naast de wervelkolom zitten uh, opgerekt zijn. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met een verstuikte enkel. Dat klinkt heel pijnlijk. Het was schuwelijk. Ja, ik kan tegen pijn. Maar op het moment dat je je sokken niet meer aan kan trekken... en je niet meer kan omdraaien in bed, dan heb je veel pijn. Denk je dan überhaupt nog wel aan Sochi? Op dat moment niet, dat was zo ver weg. Op dat moment dacht ik alleen maar hoe ben ik zo snel mogelijk pijnvrij... en hoe kan ik zo, moog, zo snel mogelijk weer mijn basisdingen doen. En dat betekent normaal aankleden, veters, strikken, et cetera en wandelen. Ja. Wat betekent het sportief gezien voor jou? Want uh, ja, op een boord staan, gaat dat nu alweer? Nou, ik heb vanochtend de eerste stapjes weer gemaakt hier. Dus dat was handig dat het, uh, dat het in Snow World was. Hoe voelde je dat? Nou, het grappige is wel, hè, ik zat met redelijk wat bravour op de fiets van de week... in het Vondelpark, dat ik dacht van zo... Die, uh, ik, ik heb even een stap terug gedaan, maar het heeft me goed gedaan. En die wedstrijden in Amerika, die, die, die, die ga ik eens even flink, dan ga ik even flink op de staart trappen. Toen ik hier stond, merkte ik wel even dat het toch wat anders is. En dat je um, vertrouwen toch moet opgebouwd worden. En, want het blijft vooral tussen de oren zitten dat ik denk van shit, wat gebeurt er als ik dit, wat gebeurt er als ik dat. Uh, dat is wat ik zo snel mogelijk moet proberen los te laten natuurlijk. Dat denken en dat uh, onzekere gevoel wat, wat ik nu heb, terwijl het helemaal niet nodig is. Dan uh, de laatste van het stel, uh, moeten we die nog voorstellen. Ze is uh, een van de grootste sporthelden van Nederland. Ze heeft geschiedenis door tijdens haar derde Olympische Spelen in Vancouver goud te winnen. Fantastische prestatie van Nicolien Souwerbrij. Nicolien Souwerbrij. In Zoetermeer bij de officiële presentatie trekt Nicolien Souwerbrij een sprintje het podium op. Om de rookmachines voor te wezen. En uh, vertelt ze over de impact die het nieuws had. En dan is het wel mooi om te zien, want je stuurde zelf volgens mij de Twitter berichten over je blessure en wat er dan gebeurt, hè. Dat toont dan jouw status aan, want dan ben je opeens. Ja, bijna wereldnieuws. Ja, zover is het niet gekomen. Maar het is inderdaad... We hebben het net toevallig even met de NRC erover gehad. Over wat doet social media. En dan denk je dat je een heel rustig berichtje de deur uitstuurt. En dat gaat een eigen leven leiden. Vervolgens word ik helemaal gek gebeld. Ik denk, nou, als ik mijn telefoon niet opneem, dan is het wel goed. Maar dat is niet goed, want dan gaat het nog erger worden. Dan gaan ze zelf dingen verzinnen. Ja, het suggereren was nogal negatief. Dus ja, dat is heel vervelend als Soji in gevaar komt. En dat is absoluut niet in geval. Dat heb ik ook nooit zelf gezegd. Goed, is dat ook weer duidelijk. Geen zorgen dus voor Sochi, waar ze toch maar als uh, regerend Olympisch kampioen aan de start verschijnt. Nicolien Sauberij, goud en dan maak je een diepe buiging. Wat betekent dat voor jezelf? Hoe sta je daar zelf in? Oh, uh, nog even hongerig als altijd. Misschien wel meer. En uh, ja, ik heb het gevoel van Vancouver, dat heb ik. Dat wordt me nooit meer afgenomen. En alles wat er nu extra bij komt, dat zou uh, alleen maar mijn carrière nog completer maken. Je zou zeggen dat je daardoor misschien juist wat minder hongerig bent. No way. <laughs> nee. Nee, ik weet niet. Het komt ook door het plezier wat ik in mijn sport heb en uh, die uitdaging blijft nog altijd. Ik heb de lat verschrikkelijk hoog gelegd voor mezelf. De, de sport blijft zich nog ontwikkelen en daarin moet ik mee en het liefst een stap vooruit zijn. Dus ook op technisch vlak. Je moet blijven verbeteren en blijven uh, optimaliseren. En ja, dat heb ik uh, fysiek gezien gedaan en technisch gezien gedaan. Ja, en nu moet ik alleen nog even een beetje fit blijven. Uh, ja, We doen uh, een ochtendje koffiedik kijken hier, dus ik ga het jou ook gewoon vragen. Uh, wat gaat dat worden straks in Sochi? Nou, ik doe met je mee. Ik hou er niet van. Maar op het moment dat ik fit ben en alles klopt de dag uh, zoals het moet kloppen... en ik heb ook nog eens twee kansen, ja, dan uh, teken ik bij deze een medaille. En de kleur maakt mij eigenlijk niet uit. Op het podium zien we een geroutineerde sporter, een vrouw die alles al heeft meegemaakt, de hoogte en de dieptepunten. En een vrouw ook die er geen geheim van maakt, dat Sochi haar afscheidskunstje wordt. Nou ja, ik meld dat jullie maar vast, anders blijf ik vragen erover krijgen. Ja, ja. want ja, dat ga je krijgen nu natuurlijk. Nou, dat heb ik al een paar jaar, maar het is, is, uh, is absoluut mijn laatste kunstje. En of dat nou de World Cup wordt van dit seizoen of, of, of uh, de Spelen, dat weet ik niet. Dat hangt helemaal vanaf of ik, uh, hoe ik presteer uh, tijdens Sochi. Ja. Uh, ja, Maakt het ook dat je er anders naartoe leeft, laatste kunstje, of ben je er eigenlijk helemaal niet mee bezig? Zo ben ik er echt helemaal niet mee bezig. Het is dat ik jullie het... Uh, proactief meldt, maar in mijn hoofd ben ik daar absoluut niet mee bezig. Het zal geen, uh, geen speciale, specialere wedstrijd zijn dan de Olympische Spelen al, op zich al zijn. Ik wens je ontzettend veel succes. Nicolien Sauerbrein. NOS Langs de Lijn met Jeroen Stomphorst. Ongoing competition expiration date and it's getting late Van de Blessed Days. De Zeeuwse marathonschaatser Niels Messu heeft sneller dan verwacht zijn rentrée gemaakt. Afgelopen zomer werd bij hem huidkanker geconstateerd. Waardoor topsport voor hem voorlopig onmogelijk leek. Toch maakte de 21-jarige Messu zaterdag in Utrecht alweer zijn rentrée in de B-ploeg tijdens de KPN Marathon Cup. En nu de telefoon, Niels Messu. Goedenavond. Goedenavond. En hoe heb je het beleefd? Je eerste slagen weer op het ijs? Uh, nou ja, het was een feest om weer een peloton rond te rijden. Ja? Ja, het is onwijs mooi om uh, ja, zo snel, het is acht weken geleden ongeveer dat ik mijn laatste bestraling heb gehad dat ik nu alweer uh, in een peloton rond kan rijden. Hoe lang uh, had je niks gedaan? Uh, ja, ik had op een gegeven moment uh, een hele zware operatie gehad. En daarna kreeg ik de uitslag dat ze, uh, dat ze ook nog moest gaan bestralen. Dus ik denk dat ik toen, uh, vanaf toen heb ik denk ik ja twee, drie maanden echt helemaal niks gedaan. En tijdens bestralen ook niet. Ja, dat is, dat is funest voor een topsporter, hè? Ja, als je een goed, uh, goed winterseizoen wil draaien, dan moet je eigenlijk in de zomer moet je, uh, ja, flink wat uren draaien, natuurlijk op de fiets hè, en gewoon je trainingen doen. En, uh, dat heeft iedereen gezeten bij mij, waardoor ik gewoon iets minder uh, ja, conditioneel gewoon niet goed ervoor stond. Maar ja, als zo'n ziekte bij je wordt geconstateerd, denk je dan eigenlijk nog wel aan topsport? Uh, ja, het gekke is dan eigenlijk van, uh, daar blijf je aan denken. Ja? Ja, ja ik wilde gewoon. Uh... Interesseert je toch even helemaal niks meer dan? Je wil toch gewoon overleven? Is dat niet het eerste instinct? Uh, maar zo, zo denk je er eigenlijk niet over na. Ik, ik dacht er echt over na van uh, gewoon een plekje op mijn huid. Daar begon het allemaal mee, een plekje op mijn huid. En uh, dat halen ze weg. En uh, nou ja, dan is het weg en dan, uh, dan kan je weer verder. Zo werd het bij mij eerst gebracht. Mm -hmm. Dus dan denk je, oh, het valt allemaal mee, een plekje op mijn huid. Het, het snijden is weg en dan is het klaar. En En uh, vervolgens constateerden ze daar dat het ook in de lymfeklieren zat... Dus toen zei ze, van, dan moet er een grote operatie, waar we al je lymfeklieren in, in je linkerhals weghalen. Dus dat hebben ze toen gedaan. En toen was het eigenlijk ook het vooruitzicht van het lijkt mee te vallen en uh, dan ben je na die operatie klaar. En toen vonden ze nog een lymfeklier die besmet was. Hmm. En toen hebben ze ook moeten besluiten om nog te gaan bestralen. Dus al met al ben, daar, ben ik daar heel lang mee bezig geweest. Maar wel met de hele tijd het gedachte van, ik ben zo weer terug. ja. <laughs> Dat bleef maar door je spoken en dat hield je misschien ook wel op de been. Ja, dat is misschien ook wel een beetje de aard van het beestje Maribel schaatsen, dat is het mooiste wat ik doe. En uh, dat vooruitzicht dat ik na alles gewoon weer kon gaan sporten, want het zat niet in mijn benen. Het was uiteindelijk, uh, het is allemaal bij, uh, bij mijn hals gebeurd. Dus, uh, bij mij is er gelukkig geen, uh, geen ijzer of zo door mijn been gegaan zoals bij mijn broer wel eens gebeurd. Uh, vorig jaar, eind van het seizoen. Dus ik had wel het idee van, uh, als het klaar is, dan, uh, dan kan ik weer gaan schaatsen. Ja. Ja. Zeg, het doet mij meteen denken natuurlijk ook aan Thijsje Oenema... die uh, afgelopen keer bij de NK-afstanden vertelde dat bij haar ook huidkanker was vastgesteld. Ook een schaatser, ook huidkanker. Uh, hoe hoorde jij dat? Of wist je het al? Um, ik hoorde het op tv inderdaad. Dus ik zat voor de tv uh, op zondagavond of zondagmiddag... en ja. ik zag in één keer dat, uh, dat interview. Daar schrok ik heel erg van. En uh, toevallig kreeg ik net een berichtje van uh, Thijsje op Facebook. Waar ze mij ook vertelde van... Uh, ik ben eigenlijk door jou ben ik naar, uh, naar de huisarts gegaan. Oh ja joh. Ja, dus dat... Uh, nou ja. Dat is dan, daar ben ik eigenlijk wel blij om. Want uh, daardoor is haar wel bespaard gebleven... dat ze heel die rotbehandeling niet heeft moeten begaan. En uh, dat zij er wel op tijd bij is geweest. Ja, dus jij hoorde het ook pas op tv. Deed dat deed veel met je? Ik schrok er heel erg van. Ja, inderdaad. Want zij verwoorden precies wat ik eh, toen bij die eerste keer dat ik in het ziekenhuis was, dat ze mij vertelde wat ik had. Dat verwoorden zij precies op tv zoals ik het ook gevoeld heb. En nou, dat is heel heftig als het over even binnenkomt. Ja. Nou, beide weer hersteld, beide weer op de schaats. Jij natuurlijk op de marathon. Eerste marathon in Utrecht niet helemaal uitgereden. Uh, nee, ik had van tevoren van mijn trainer te horen gekregen van uh, je mag starten, maar uh, we gaan wel maar een halve wedstrijd doen. Want uh, ja, het is niet niks wat er is gebeurd met je en uh, we gaan het rustig aan opbouwen. We gaan kijken wat zo'n halve wedstrijd met je doet. Maar hij zei wel van je rijdt een halve wedstrijd, maar je mag gewoon all-in. Je mag gewoon uh, doen wat je wil en uh, kijk maar wat je doet, al ga je helemaal verrot. Je mag gewoon uh, gaan wat je wil, dus uh, dat betekent dat ik mooi mee mag koersen en dat ik na een... Uh, na een halve wedstrijd wel een ronde voorsprong had. <laughs> en maar toch moest uitgestapt. Wel uit. <laughs> ja. Zeg, Wat zijn jouw doelen voor dit seizoen? Heb je überhaupt een doel? Uh, ja, het doel is natuurlijk gewoon weer terugkomen. Ik, uh, ik hoop dat ik dit seizoen nog een beetje uh, in de buurt kan komen van het niveau wat ik vorig jaar heb gehaald. Ja. En dat betekent dat ik dan weer in het A-peloton rondrijden en uh, daar ook mee kan doen voor, uh, voor de wedstrijdoverwinning. Ja, want wat in die A-ploeg heeft Ermen Wendemars tijdelijk jouw plek uh, ingenomen. Hè? Vond je dat nog vervelend? Of, of Hoe sta je daarin? Nou ja, in eerste instantie als ze dan zeggen van we willen je gaan vervangen. Er werd nog geen naam genoemd. Dan denk je van ja shit. Ja. Dan, uh, dat is toch eigenlijk mijn plekje en uh, ik wil ook graag rijden bij de A's. Maar als je dan eerlijk gaat kijken van ik was er echt niet aan toe. Ik kon geen zes rondjes rijden uh, in de training. Dus het is goed dat er nu uh, een vervanger is waardoor ik een alle rust kan herstellen. En uh, met Erben hebben we daar een geweldige persoon in. Die, uh, hm. ja, die, die, die zegt ook van, uh, joh, als jij weer zin hebt om te rijden, dan uh, doe ik een stapje terug. Ga ik bij de Bezenwedstrijden rijden, want dat is net zo leuk. En uh, dan mag jij weer lekker bij de A's rijden. Kijk, zo moeite hebben. Dankjewel Niels Messu. Heel veel succes en sterkte uh, de rest van dit seizoen. Oké, okay, bedankt. Niels Zu was dat, de marathon schaatser. De Fanny Blankers Koen Games heeft steun gekregen... van niemand minder dan Sebastian Co, Voormalig topatleet en huidig topbestuurder... dringt er in een brief aan het college van BMW van Hengelo op aan... dat de nalatenschap van atleten levend wordt gehouden in Hengelo. Hans Kloosterman, directeur van het evenement... is zeer te spreken over de steun. Hij heeft op een gegeven moment zelf aangegeven... Van, goh, als ik iets voor jullie kan doen, uh, laat het dan weten... Um, en uh, hij heeft eerder ook, uh, ook zich geuit over bijvoorbeeld de plannen die er in Brussel zijn, voor het Brusselse stadion. Yeah. Um, en uh, nou, toen hebben wij hem gevraagd, ik zei, nou ja, wellicht zou je ook hier wat druk kunnen uitoefenen middels een brief aan, uh, aan, het, uh, aan, aan BMW. En in die zin is denk ik uh, de steun van een, uh, een topatleet en een, uh, een topbestuurder, want dat is hij natuurlijk ook als Sebastian Coe, is natuurlijk prachtig op dit moment voor ons. Ja. Hans Kloosterman, directeur van de FBK Games. Morgenavond beslist de gemeenteraad van Hengelo definitief... over de verkoop van het Fanny Plankerskoen-stadion. Zometeen gaan we praten over Ilse van der Meijden... de keepster van het gouden waterpolo team in Peking. Ze stopt ermee.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 Ja, Ilse van der Meijden, keeper van de gouden Olympische waterpolo ploeg, maakte vandaag bekend dat ze per direct een punt zet achter haar loopbaan. De 25-jarige van der Meijden speelde 160 interlands, Een groot verlies dus voor het waterpolo... vindt ook oud-vrouwenbondscoach Robin van Galen. Voor mij is Ilse van der Meijden een held. Wat uniek was, niet alleen dat ze heel veel ballen stopte... en dat ze al op hele jonge leeftijd talentvol was en goed was. Ja, die in de finale, dat zal niemand ontgaan zijn... dat ze de laatste vier seconden... Twee cruciale ballen pakken uit de kruising, waardoor we een Olympisch kampioen worden. De Olympische nooit duurde 2,5 weken zoals gebruikelijk. De eerste wedstrijd keeten zij niet goed, speelden wij niet goed. Maakten ze een paar blunders, verloren we. Nou ja, goed, toen uh, kreeg ik uh, veel kritiek, maar zij ook. Nou, toen hebben we elkaar wel aangekeken en ik heb haar altijd blijven steunen, ook in moeilijke tijden. En uh, later pakten ze het gelukkig in het toernooi goed op en groeiden ze uit tot uh, de heldin van het toernooi en van de Nederlandse ploeg. Ja, dat kan je wel zeggen. We praten door met Arno Haverga, de assistent-bondscoach van de Nederlandse Waterpolo-Vrouwen. Goedenavond Arno. Een, uh, een grote verrassing, het uh, stoppen van Ilse van der Meijden, ook voor jou? Ja, op het moment wel. Ik heb de afgelopen periode wel vaker met Ilse gesproken over haar, uh, haar toekomst. En uh, alleen dat ze vandaag mededeelde dat ze definitief uh, nu stopte. Uh, bij ons, bij het Nederlands team. Dat uh, was het moment, dat was wel een verrassing, ja. Ja, uh, ze was op weg terug van een blessure. Uh, heeft dat meegespeeld, denk je, die blessure in haar besluit? Nou, dat, of dat, ja, ik denk misschien wel. Ik uh, heb het niet zo heel expliciet over gehad. Maar uh, ze heeft natuurlijk al uh, wel vaker blessures gehad en flinke, zware blessures. En elke keer weer uh, moeten revalideren om terug te komen in, uh, op, op goed niveau. Nou ja, en ik denk wel dat dat gevoel om weer van de blessure terug te komen en dan weer vooruit te moeten kijken, dat, uh, dat dat wel uh, ja. een klein beetje bijdraagt aan haar besluit. Ja, wat is de hoofdreden? Nou, ze, uh, ja, ze voelt zich, uh, zoals ze zelf ook al kenbaar heeft gemaakt, uh, ja, ze ziet voor zichzelf weinig. Uh, of minder perspectief in het, uh, de huidige situatie voor haar uh, in het programma. En dat heeft daar toen besluit om te stoppen. Ja, maar, maar die zin staat ook ongeveer in het persbericht. Ja, die, die ik snap, snap ik niet zo. <laughs> nou, ik heb hem afgesproken, zij ook, uh, om er niet te veel over uit te wijden. En uh, nou ja, zij, zij heeft ook uh, maatschappelijk, uh, op uh, school gaat heel goed. Uh, het zit heel erg naar de zin. En uh, nou ja, ik denk dat, dat ook wel voor is om uh, verder te kijken dan alleen het zwembad zijn ja. En dat heeft daardoor besluit om een andere weg in te slaan. Maar ja, het in wel, als je daar natuurlijk niks over zegt, dan denk je toch, ja, er is wat aan de hand. Nou, aan de hand is denk ik een groot woord, maar dat we intern wat discussies hebben en of hadden daar uh, nou, ja goed, dat is, uh, dat, dat, dat is logisch dat. Ja. Ja, Ilse van der Meijden is gestopt natuurlijk, Hakverdian uh, is, uh, is ermee gestopt om een andere ja. reden, maar met name natuurlijk uh, van, van, van der Meijden. Die, uh, die stopt dan nu, sorry, Van Belkom is natuurlijk ook ja. gestopt. Ja. Ja. Uh, die had voor zijn kritiek, deelt Van der Meijden die kritiek van Van Belkom? Nou, ik denk dat er wel een punt in het uh, verhaal van Ies zitten waar zij, uh, wat zij herkent, maar dat heeft ze niet uh, naar mij vandaag zo expliciet uitgesproken ook. Maar ja, dat is... Kijk, wij delen ook hier en daar wel een dingetje. En, en we zijn hard bezig om dat te veranderen. Dus uh, het is helemaal niet gek dat de ja. mensen dat vinden. En uh, ja, dat zal ook ongetwijfeld meegespeeld hebben. Ja, het is toch een adellating. Veel ervaring. Ja. Nog wel jong. En een fantastische ja. keepser natuurlijk. Ja, nou, het vervelende is in onze selectie dat uh, we hebben nu alleen Jasmin Schwitter over hebben van, van de groep die, uh, die in Beijing was. Ja. En uh, in onze sport is het uh, ja, al jarenlang een gewoonte dat sporters op 25-jarige leeftijd eigenlijk al hetzelfde idee hebben dat ze oud zijn. ...en een andere weg inslaan en het is, uh, dat zal ongetwijfeld ook het maatschappelijke deel uh, wat, je, wat je lang laat liggen als je zo'n uh, intensieve rammer valt. Ja. Dat zal daar mee spelen, maar we verliezen inderdaad het 25 jaar leuk ja. de kiepste die, die, die, die wellicht nog uh, een aantal jaren goed mee af te kunnen. Ja, ze deelde wellicht dus wel wat kritiek van Yvke van Belkom, hè. Die, die had het uh, met name kritiek op de bond en op de topsportmentaliteit van de ploeg. Hebben jullie daar nog veel mee gedaan daarna? Ja, nou ja, er zijn evaluaties geweest, die zijn afgerond nu. En uh, er, zijn, uh, ja, er komen allerlei conclusies uit. Ik moet dat eerlijk gezegd maar wel even goed bespreken met onze technische directeur. Dan zullen we deze week verder op de hoogte worden gebracht. We zijn inmiddels wel allerlei, uh, ja, allerlei zaken aan het uh, oppakken. We hebben uh, een grote groep uh, speelsers nu in zijs liggen. Ook, uh, de jonge speelsters uit die groep die, uh, die van bronzen medaille, de Zomer terug het PCF-kampioenschap hebben gewonnen. Daar hebben we een aantal meiden van liggen. Dus uh, we zijn wel uh, goed aan het kijken hoe we, hoe we vanaf nu weer verder kunnen. En hoe we daar ook uh, meer continuïteit in kunnen, uh, kunnen behouden. Ja, dus uh, je mist ervaring. Maar je denkt dat uh, te kunnen op, op, opvangen. Maar ja, op korte termijn. Ja, uh, um, ga je dat, uh, Duke? Uh, nee, ja, precies. Hè? Op korte termijn wordt het lastiger. Uh, die, die meiden zijn nog zo jong. Dat uh, ja, doe je gewoon kwalitatief. Doe je even een stap terug uh, met het verlies van deze drie dames. En uh, maar nou, nogmaals, voor de lange termijn hoop ik dat we, het, uh, dat we het op kunnen vangen. Er zit heel veel talent achter. En uh, als je kijkt nu uh, de jonge meiden die nu meetraden, ik vind het een hele frisse nieuwe uh, uh, impuls geven uh, aan de spirit die En ik hoop uh, nou, ja, dat het zich ook uit de kwaliteit van. Ja, jullie hebben er niet proberen om te praten nog? Uh, nog niet. Ik heb daar uh, we hebben het vanmorgen gehoord, we hebben ermee gesproken. En uh, ja, nog wat ik al zei, ik heb met Niels de laatste tijd veel uh, regelmatig gesprekken gevoerd. En uh, ja, dit is misschien op dit moment voor haar wel even het beste. Oké, okay, maar er is, de, de deur blijft openstaan, dat hoor ik wel. Als daar een staat uh, is, dan zou uh, de wevensluit dat uh, niet uit... dat het, dat het, dat het niet verschrikkelijk is. Oké, okay, nou we gaan, we gaan het in, uh, in de gaten houden. Dankjewel Arno Havenga, de assistent-bondscoach okay, van de Waterpolo-vrouwen... over het uh, stoppen van Ilse van der Meijden. Zij wil dus zelf niet zeggen over de exacte redenen van haar vertrek bij Oranje... Dan voor het voetbal. De Champions League gaat weer beginnen. Juventus-Real Madrid is morgen een van die heel mooie duels in de Champions League. Twee weken geleden won Real in eigen huis met 2-1. En voor Real longt nu al een plek in de volgende ronde. De ploeg kan zich morgen al verzekeren van die volgende ronde. Met negen punten uit drie duels zijn de Spanjaarden namelijk ongenaakbaar in Pool B. Dus nu aan de lijn Edwin Winkels. Goedenavond Edwin. Goedenavond Jeroen. Gaat fluitend hè? Real Madrid Goedemd. in de Champions League. absoluut. Die, die, die, die, bovendien de eerste uitwedstrijden was bij de 6-1 gewonnen, na twee thuiswedstrijden gewonnen. Tegen Jouvent was iets moeizamer. Maar met, met dit soort punten hoeven zij zich in ieder geval over de volgende ronde van de Champions League uh, helemaal geen zorgen te maken. Nee, maar in de competitie gaat het toch een stukje minder. Nou ja, nou we treden weer wel. Het gaat moeizaam. Uh, afgelopen week eindigde helemaal Madrid met 3-2 van Railway WK. stadgenoot uit de rit. De hekken sluiten. Uh, de komt 3-0 voor. Uh, ja, ik ga je even op het onderbreken. De, de lijn is ontzettend slecht. Ik stel voor uh, dat we je even opnieuw gaan bellen. En dan komen we over uh, een minuutje weer bij je terug. En dan kan ik ondertussen zeggen, over die Champions League gesproken... dat Wessie Snijder morgen niet meedoet met Galatasaray in en tegen Kopenhagen. Sneijder opdreeft natuurlijk bij de Turken. Hij is niet bij, want de International liep vrijdag... in de competitiewedstrijd tegen Spor een hamstringblessure op... waarvan hij nog niet is hersteld. Leidig komt deze week wel naar Nederland voor een second opinion. En zeer waarschijnlijk mist hij door zijn blessure ook nog zondag... de topper in Istanbul tegen stadgenoot en koploper Veenar Ja, En dat laat zich uh, voelen. Arjen Robben miste uh, het Champions League-duel... van zijn ploeg bij München. is er dus ook niet bij tegen Victoria Pilsen. Robben kampt nog steeds met een lease blessure. Die hij vorige week opliep... in de competitiewedstrijd tegen Hertha BSC. Lang niet geblesseerd geweest was hij toch, uh, Arjen Robben. Maar nu dus wel. Robben ontbrak uh, ook al uh, afgelopen weekend... in de competitiewedstrijd tegen Hoffenheim. Inmiddels weer opnieuw gebeld... met Edwin Winkels. Edwin, volgens mij ben je nu wel goed te verstaan. Klopt dat? Ja hoor, af en toe is Spanje ver weg... Soms. Ja, daar ben je weer. Ja, ik, we hadden het over helemaal dit. Fluitend uh, richting knockoutfase fase van de Champions League. Maar iets minder op dreef in de competitie, zei ik. Maar dat valt misschien mee? Ja, nou ja, ze staan zes punten achter op Barcelona natuurlijk. En het loopt niet helemaal vloeiend. Dus vooral niet in de verdediging. Ze hebben de laatste twee wedstrijden hebben ze zeven doelpunten tegengekregen. En daar is trainer Ancelotti heel, heel ontevreden over. Hij zei, ja, aanval heeft hij geen enkel probleem mee. Raymond Witt speelt nu, gaat, gaat morgen ook spelen met, met, ja, met een droomaanval natuurlijk. Cristiano Ronaldo, Benzema en, uh, en Gareth Bale. Uh, en die maken de doelpunten ja. wel. Ook gaat heel die spelen, Bale? Ja, Beel gaat absoluut spelen. Okay. Zeker, die, die, is, die is volledig fit. Zijn probleempjes van het begin van het seizoen die, die, die zijn voorbij. En, uh, en wat Conte, de trainer van, van Juventus, Antonio Conte, vandaag zei ook... ...zei ze, ja, die, die, die aanval van Real Madrid is zo absoluut dodelijk. Daar moeten we zo voor oppassen. En dat is waarmee Real Madrid ook de wedstrijden uh, redt Beel en Cristiano... Zijn, zijn verantwoordelijk voor negen van de laatste tien doelpunten van Real. Met assists en, en, en, en zelf doelpunten scoren. Dus dat wapen is heel erg sterk. Maar achterin wrikt het nog heel erg bij Real. Die Ancelotti heeft, heeft negen verschillende verdedigingen al uitgeprobeerd. En, en het lukt ze toch net niet om, om, om, om, het, om de nul te houden. Dus uh, dat, dat is het grootste gebrek waar Juventus ja, en en gebruik wil maken. Ja, en dat voor de Die kan dus niet uh, achterin de boel uh, goed dichtmetselen. Nee, maar Ancelotti werd gehaald om, om toch mooier voetbal te brengen dan Mourinho deed met Real Madrid. Dus die, die heeft vooral waarschijnlijk op die aanval gegokt en op een uh, goed middenveld. Het beste nieuws voor Real Madrid is dat, dat sinds anderhalve wedstrijd uh, Xabi Alonso terug is. Uh, na maanden blessure leed. En dat is toch een hele belangrijke speler voor Real. Zeker nu, nu Eusil naar nou, Aachen ja. overtrokken is. Krabbe zegt kracht... zich nog wel eens achter de oren als ze hem zien spelen daar in Londen. Ik denk het wel. Ozil is er ook heel erg blij mee. Die, die zei vandaag toevallig nog in een interview in Engeland... Hij zei, ik had zo erg graag bij Real Madrid willen, willen, willen blijven. Dat was toch mijn club. Maar toen ik merkte dat de trainer heel erg weinig vertrouwen in me had... Uh, ben ik toch voor, voor Wenger gegaan... die hem drie jaar geleden al benaderd had om, om naar Arsenal te komen. En ja, je ziet elke week hoe, hoe, hoe belangrijk Ozil voor, voor Arsenal is... en juist hoe Real Madrid op dat middenveld zo'n soort speler uh, heeft gemist... Misschien dat met die terugkeer van Alonso dat het, dat het iets beter gaat uh, wat dat betreft. Maar er zijn nog altijd mensen die zich elke week afvragen van waarom moest Uziel eigenlijk weg? Ja, zeg Juventus Real, uh, dat is een wedstrijd met een lange historie. Hè? Ja, heel lang. Uh, ze hebben elkaar zo vaak uh, ontmoet. Uh, maar de laatste keer bijvoorbeeld dat de Real Madrid in, uh, in, Juventus, in Turijn heeft gewonnen bij Juventus was in 1962, dus 51 jaar geleden. Een doelpunt van die Steveno, dat was de Real Madrid dat vijf europa Cup ja. won. En uh, daarna hebben ze nog vijf keer in Turijn gespeeld. En al die vijf keer heeft, uh, heeft Juventus gewonnen. Onder andere met Zidane bijvoorbeeld. Die nu de, de, de soort hulptrainer van, uh, van Real Madrid is. Uh, dus Real heeft, kan, kan morgen geschiedenis schrijven. Ze kunnen zich kwalificeren. En voor het eerst in 51 jaar weer in Turijn van, uh, van La Vecchia Senora winnen. Ja, nou uh, dat moet op zich wel uh, lukken. Want, want uiteindelijk is Real natuurlijk een, een stuk sterker. Juve richt zich gewoon op de tweede plaats, denk ik. Nou ja, maar Juventus, sinds ze in Madrid verloren met 2-1 in, in de vorige ronde, hebben ze in de competitie drie keer gewonnen. Ze staan tweede op, de, op een drie punten van AS roma samen met Napoli. Uh, het gaat eigenlijk heel goed. Het is heel vreemd dat, dat Juventus in de Champions League nog maar twee punten heeft gehaald. In zijn eerste drie wedstrijden gelijke spelen tegen Kopenhagen en Galatasaray. Ja. Uh, dus Juventus moet eigenlijk op een gegeven moment toch, toch exploderen, verwachten ze ook in Turijn. En ja, geen mooi moment om dat tegen ja. Real Madrid te doen natuurlijk. Wie weet gaat het. Morgen gebeuren. Edwin, dankjewel vanuit uh, Barcelona. Uh, Edwin Winkels, aftrap van Juve Real en de overige wedstrijd in de Champions League morgenavond, kwart voor negen. En Juve Real is uh, live te volgen op Radio 1. Laatste voetbalbericht komt uit Eindhoven. PSV trainer Philip Cocu heeft Ola Toivonen een ultimatum gesteld. De Zweedse middenvelder moet deze week laten weten of hij zijn contract bij PSV verlengt of niet, als Toijvonen niet wil bijtekenen. Dan doet hij de rest van het seizoen alleen nog maar mee met jong PSV. En dat kan vast niet de bedoeling zijn. Wordt vervolgd, is één wedstrijd gespeeld in de Jubilei League. Helmond Sport, jong Ajax 3-2. Helmond Sport keek lang tegen een 2-0 achterstand aan. Maar won uiteindelijk toch met 3-2 van jong Ajax. Einde van Langslijn. Morgen melden wij ons dus weer. Zo direct met het oog op morgen met Eva Jinek. Veel plezier. Goedenavond. George Maas, onbetwist winnaar van de prijs. Testing one, two. Twee. Een noodstroomtest die leidt tot het volledige uitvallen... van bijna alle zenders van de publieke omroep. Hier Ga binnen, ga binnen. Oh. Een windhoos. Volgens bewoners was hij in een seconde of tien voorbij. Toen dacht ik, uh, oei, wat uh, tref ik zo aan? Echt zo'n slurf. Als je normaal dat je het op Amerikaanse series ziet... Oh, it's amazing, it's amazing. Ja, ik hoorde keihard dakpannen dus tegen het dak aanslaan. en Het voelde net alsof het huis weg zou waaien of zo. Het dakraam is weg. Bij de buur een groot gapend gat. Radio 1. Wij zijn weer overal te horen.